Zijn advocaten bevestigen nu dat Holmes door deze psychiater werd behandeld, maar zeggen niet waarvoor. De advocaten eisen dat de inhoud van het notitieblok geheim blijft. Hockeystar Kaya van Mazakker is toegevoegd aan de Nederlandse vrouwenhockeyploeg. Ze vervangt op de Olympische Spelen Willemijn Bos, die gisteren een zware knieblessure opliep. De hockeyvrouwen verdedigen in Londen hun Olympische titel.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 En de A10 ring Amsterdam Watergaasmeer richting de nieuwe Meer. Daar is de weg dicht tussen Watergaasmeer en Duivendrecht. En dat komt omdat er lading op de weg ligt. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Max. Roger, 747, is ready for Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het vierde uur alweer van onze aflevering... getiteld Nachtvluchten Noorderzon. Het is de laatste keer dat u naar het programma kunt luisteren... vandaar deze dramatische titel. In augustus maken de collega's van Max het programma De Nacht van Uw Leven. Wanneer u daar iets meer over wilt weten, ga dan naar omroepmax.nl... en klik dan door naar radio.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 waarop het gesproken woord van de publieke omroep radio ontsloten gaat worden. Wij denken dat het een waardig vervolg van nachtvluchten zal worden... en hopen u als luisteraar bij een van onze andere programma's te mogen begroeten. Nou, dat heeft allemaal met de toekomst te maken, wat ik nu gezegd heb. Maar met de makers van alle tijden gaan we ook nog even terugblikken op hun werk... hun bijdrage aan nachtvluchten, het vak van interviewen en radiomaken. Ik stel graag aan u voor. Passengers with destination nachtvluchten Noorderzon. Please proceed to boarding gate 747. En dat zijn de passagiers. Anders denkenden vader Gerard Klaassen. Een leven levenlang Leo Siepe en spiegelsgoeroe. En ook nog in de ziel kijkende Koen Verbraak. Heren, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Wij zitten hier op 90 meter hoogte. De luchtverkeersleiding Toren van Schiphol. Dat is toch... Echt een gedroomde locatie voor een laatste uitzending die uh, normaal gesproken Nachtvluchten heet. En ik durf het eigenlijk bijna niet te vragen. Maar heeft een van jullie uh, een droomlocatie gehad voor een interview ooit? Dat je denkt, ja, dat was het. Of eentje die te bizar was voor woorden. We hoorden net Dick Binnendijk die een heel interview op een bedrand van iemands slaapkamer heeft uh, gehouden. Ja, ik heb ooit een interview gehouden met uh, Dirkje Kuik, de schrijfster. En die woonde in Utrecht, in een soort achterafsteegje. En toen kwam ik daar binnen, een, een beetje een donker hol. En toen uh, was ze nog net wakker en toen had ze haar gebit uit. En toen moest ze een tijd lang naar haar gebit zoeken... voordat ze kon spreken met mij. Heb je meegezocht? Ik heb uh, nog even meegekeken, ja. <laughs> Tuurlijk, ik bedoel, als, als interviewer ben je natuurlijk ook... voor een gedeelte uh, redelijk uh, dienstbaar, toch? Zeker. En zeker als het ijs nog een beetje gebroken moet worden. Ja. Dat was Leo Siepen, die zocht naar het gebied van Dirkje Kuik. Uh, Koen Verbraak, jij uh, hebt misschien niet onmiddellijk een, een mooie locatie... maar je kwam net wel langs een angstaanjagende locatie, deze kant op gereden. Ja, ik, ik reed langs een ongeluk wat op de A10 gebeurd was. En uh, ik, ik had niet echt heel veel tijd om alles goed te bestuderen... maar het, er waren dingen op de weg gevallen, daar waren volgens mij ook slachtoffers bij. Maar dat kon ik niet goed bekijken, maar het zag er akelig uit... Dat was een hele akelige locatie. Ja, en is dan de journalist in jou eigenlijk degene die wil stoppen? Was die niet op weg geweest naar deze uitzending? Ik denk dat die journalist in mij alleen maar in de weg had gestaan. Want de hulpdiensten kwamen aanrijden. En ik denk dat ze iedereen die daar wa was zo snel mogelijk weg wilde hebben. Ja. Je zei dat je het dermate angstaanjagend vond... Uh, dat het wel leek alsof de dood er hing. Nou ja, dat gevoel heb je dan. Hè, dat, dat daar iets net gebeurd is. Ik wist niet wat. En ik, ik, weet, ik weet het thuis natuurlijk helemaal niet. Ik ben er alleen maar langs gereden. Maar je denkt dan wel, dit is een huiveringwekkende plek. Het is een heel ander stukje snelweg geworden opeens. Ja. Gerard Klaassen, of ja, goedemorgen. Ja, Je ja. had ja. ja, meteen een goede tip, ga meezoeken naar dat gebit. Uh, ja. Ja. <laughs> ja, ik zit te denken, uh, wat is nou locatie? In, in mijn programma was eigenlijk de meest plezierige locatie... De, de plek waar de betrokkenen de andersdenkende zo dicht mogelijk bij zijn of haar een natuurlijke omgeving was en dat is praktisch altijd het huis uh, veel minder de tweede kamer of het Bischoppelijk huis of de werkkamer van een schrijver ver weg maar um, de 101 of 103 jarige Marinus van der Goes van Naters toen de fractievoorzitter van de SDAP, later Partij van de Arbeid... in de Tweede Kamer, Paul na de oorlog... had zijn huis in Wassenaar op de Konijnenlaan 10. En die had daar rode martini staan. En die kon tijdens zo'n interview rustig zeggen... meneer Klaassen, pakt u voor mij even de fles rode martini... en schenken wij samen en... en. 103. Een, een, een krijger, een terrier, een politieke vos, maar ook een hele aparte man die daar in die uh, natuurlijke omgeving uh, volledig tot zijn recht kwam. En dan en ik mijn collega's ook graag aan in dit opzicht. Uh, uh, dan voel je dat je met die man een paar spannende minuten gaat beleven. En, zo. en daar ben ik eigenlijk altijd wel op uitgeweest. Ja. En kan het ook soms zo zijn dat je juist degene die je wilt interviewen... uit die situatie waarin hij zich zo ontzettend op zijn gemak voelt, wilt halen... Om te kijken wat er dan gebeurt. Nou, als je bedoelt te zeggen dat je, je de betrokkenen wilt ontregelen. is het antwoord ondubbelzinnig ja. Want het gaat erom dat je spannende radio maakt. In mijn geval was dat ook nog eens spannend op papier. omdat ik er ook altijd voor onze. Cairo Max en gids. een geschreven verhaal van maakte en zo. En dan wist ik maar één ding heel zeker. Ontregelen die handel. Leo Sipi, jij was ook meteen degene die ja knikte en al ja mompelde nou ja, in de microfoon. Ik, ik, ik ging er ook vaak vanuit dat uh, de beste aangewezen plek zou zijn... om bij iemand thuis dat interview af te nemen. Maar ik ging soms ook wel vaak met iemand op pad... om te kijken of er gelegenheden waren, plekken waren... waar de, het geheugen, de herinneringen werden gestimuleerd. En er waren vaak dan plekken die dan, uh, waar iemand zijn jeugd had doorgebracht. En dan ging ik daar naartoe om daar op een reportage ter plekke met hem of haar um, uh, van gedachten te wisselen. Ja, dat hebben we ook veel langs horen komen bij de Karo in het portret. En dan was ronkas degene die in uh, de studio de gast interviewde... maar dan was er van tevoren met een andere verslaggever... inderdaad een, uh, een tripje gemaakt naar iemands geboortehuis of geboortestraat. Als ik een mooi voorbeeld hiervan mag geven, Nora. Nu het nog kan, want ik kijk jou nu aan omdat ik me... en dat hebben we alle drie... Um, ons realiseren dat wij jouw prachtige, mooie stem en jouw bijzondere dictie binnenkort dus moeten gaan missen. We weten niet hoe we dat gaan overleven, maar dat is weer een heel ander verhaal. <laughs> <laughs> um, Maarten Tonder, die woonde in Ierland en die woonde in een uh, huis dat helemaal toegeschreven was naar zijn eigen uh, karakter en persoonlijkheid en zo. En uh, ik heb me toen ook, toen ik dat gesprek met die man maakte, gedacht, we moeten dat gesprek niet alleen binnenmaken. Waar die 100% de Maarten toonde was, zoals we hem kennen, maar ook buiten. En als het ware, van buiten naar binnen moeten aankomen, sluipen, omdat dat hele, die hele sfeer van toonder al buiten ergens grijpbaar was en zichtbaar was. En zo weet je wel. En ik heb toen ook een voorstel gedaan om het van twee kanten te benaderen: één interview binnen en één interview. Uh, misschien door iemand anders gedaan, van buiten naar binnen en zo. En misschien dat we zo'n programma voorstellen nog eens een keertje gaan indienen. Ik zou het zeer zeker doen. En in de huidige tijd uh, wordt dat ook vast een uh, succesvolle aanvraag. Ja. Ja. Koen, jij um, interviewt uh, niet alleen voor de radio, maar ook voor televisie. En voor de krant, want dat is, dat is mijn eigenlijke werk. Dat is je eigenlijke Echt, ja. werk. Ja, ja. Dat is een groot verschil. In ja, die, vind ik wel. werkwijze. Ja, ja. Kun je dat verschil... Uh, ik, ik kan me er wel iets bij voorstellen, daar gaat het niet om. Ja. Maar ik vind het toch leuk om het dan van de professional te horen. Nou, voor de krant is het, natuurlijk veel, is het allemaal veel kleiner. Ik kom daar gewoon met een heel klein recordertje. Ik heb niet te maken... Kijk, Ik kan voor de televisie heel erg mijn best doen. Maar als mijn cameraman een slecht shot maakt... of mijn geluidsman heeft nog niet alles lopen... dan heb ik gewoon pech gehad. En bij, um, um, als ik voor de krant iemand interview, is het allemaal veel kleiner. En dat vind ik ook wel heel prettig. Dat is toch ja, wat, wat dichterbij nog eigenlijk. Mijn televisie heeft iets heel kunstmatigs ook. En uh, radio komt er trouwens dicht in de buurt bij de krant. Mm -hmm. uh, maar maar dat, dat vind ik wel leuk. Wat je trouwens net zei over die locatie. Ik herinner me nog dat ik een keer uh, Frank Sanders ging interviewen... voor de Volkskrant. Dat was een jaar nadat Jos Brink was overleden. Dat stuk heet ook Een jaar na Jos. En toen zat ik bij Sanders en Brink thuis. En toen zag ik de boekenkast van Jos Brink. En die bleek helemaal vol te staan met literatuur... over de Tweede Wereldoorlog, maar met name wie er fout waren geweest, wie deugden en wie niet deugden. Daar had hij honderden boeken over. Als je Brink geïnterviewd zou hebben... in de tijd dat hij bijvoorbeeld Wedde Dat presenteerde... had hij met je afgesproken in een café misschien. Maar als je bij hem thuis had gezeten... was dat interview totaal de andere kant op gegaan. Want wat fascineerde hem daar zo in? Wat hield hem daar zo in bezig? Ja, ik kon het hem zelf niet meer vragen... maar ik heb toch nog voor de KROTO nog een televisie een portret van hem gemaakt over Jos Brink. Want ik dacht, waarom was dit zo belangrijk in zijn bestaan? Waarom, wilde die, waarom was hij er zo door gebiologeerd? Deugen en niet deugen. Dat is een hele mooie vraag, inderdaad. Heel jammer dat je hem achteraf niet meer kunt stellen. Nee, ik, ik, hij kon er geen antwoord op geven. Maar de mensen om hem heen toch wel een beetje. Ja. Wat, wat maakt het metier van interviewen zo mooi? Want... Nu komen we aan bij een vraag die we hadden willen stellen, maar die niet meer te stellen is. Ja. Dat is een gemiste kans. Wat maakt het met je zo boeiend? Waar bijt je je in vast? Ja. Het, is, het is je paspoort tot de wereld, hè. dat is natuurlijk zo. Dat, dat moet je uitleggen. Nou, het blijft iets prachtigs dat als jij met je hoofdredactie afspreekt dat je iemand gaat interviewen, dat dat meestal ook lukt. En dat zo iemand ook bereid is om al je vragen te beantwoorden. Dat ik denk, ja, ik zou dat gewoon helemaal niet doen als er een wildvreemd iemand binnenkomt. Maar binnenkom. is iedereen ook bereid om al je antwoorden te, of al je vragen te beantwoorden? Ik zie nou, Gerard Klaassen meteen nou, meeknikken. Het ligt er gewoon aan hoe, hoeveel tijd je ook hebt om een interview te maken. Desnoods ga je een paar keer terug om toch de antwoorden te krijgen op de vragen die je wil stellen. Het is uh, vaak uh, heel moeilijk. En uh, ik weet dat ik heel vaak op een spanningslijn zit met de betrokkenen, de geïnterviewde en zo. Dat doe ik bewust. Ik geef maar weer een voorbeeld. Eduard Bomhof was minister voor LPF van de LPF in het toenmalige kabinet Balkenende. Die interviewde ik thuis in Gouda. Dat was een groot voordeel. Maar op een gegeven moment, ook met het oog op het geschreven verhaal... zei ik op een gegeven moment tegen hem... Ehm, ik zie een lichte sardonische plooi in uw mondhoek. En toen zei hij tegen mij... Wel Waar, waar, waar hebt u het over? Ik zeg, uh, meneer Bomhoff, dat zie ik namelijk, ja. En dat is buitengewoon belangrijk. Nou, als dat buitengewoon belangrijk is, dan, dan sluiten wij dit gesprek. Want dit vind ik echt flauwekul. Toen dacht ik, ik ben goed bezig. En we gaan nu door. Het ja. nou, lichaamstaan is belangrijk. Dus, dus ja, nou, absoluut. En toen zei hij, oké, okay, op één voorwaarde gaan wij door in dit gesprek. Als jij dit, wat wij hier nu converseren, allemaal precies zo uitzendt. Toen dacht ik, helemaal klaar, want dat ga ik ook doen ook. En toen dacht ik, hier is de goede combinatie te pakken... van iets wat op zijn lichaam staat beschreven. Namelijk die sardonische plooi in zijn mondhoek. Want die zei veel over de manier waarop hij zijn antwoorden gaf. En de manier waarop ik dat uh, probeerde te vangen... en ook uh, in een geschrift uiteindelijk zou uh, weten te vullen. En uh, daar heeft hij later van gezegd dat hij dat eigenlijk best wel mooi vond. En het is nog uh, lang uh, gelukkig tussen ons gebleven zal ik maar zeggen. Maar zo, zo werkt dat. Je moet als interviewer mijn collega's zullen dat misschien met mij eens zijn... ontzettend goed turen uh, naar uh, wat is degene eigenlijk? Uh, wie is degene die tegenover mij zit? En waarom zit hij of zij zo? En waarom kijkt hij of zij zo? En waarom zijn die haren vandaag zo gekamd En waarom is het pak dit pak? Uh, en waarom heeft deze bisschop uh, vandaag een collar op deze wijze? en mm -hmm. dat moet je, moet je, je moet naar details kijken... om vervolgens in de vraagstelling daarop in te kunnen schuiven... En, uh, dat heb, daar heb ik alleen maar in al die jaren veel meer van geleerd. En Zijn het echt die details, Koen Verbraak, waar je naar kijkt... of is het meer kijken naar de ziel en dat gaat namelijk via de ogen... en niet zozeer via het bloesje wat je aan hebt. Want dat kan ook met de winter te maken hebben, dat het dikker is dan normaal. Nou, ik denk dat Gerard ook bedoelt dat je goed kijkt naar iemand... Uh... En vooral ook mimiek. En als je goed naar iemand kijkt en je praat lang met hem... dan weet je ook op een gegeven moment, iemand vertelt je wat... en dan zie je hem kijken en dan denk je... dit is helemaal niet wat hij wil zeggen. Hij denkt dan iets anders. En als je dat ook benoemt, dat je zegt... volgens mij denkt u aan iets heel anders. Dan zegt iemand van, ja, ik dacht opeens aan mijn moeder, heel gek. En dan rolt het hele gesprek de andere kant op. Bijvoorbeeld, hè? kan mooi zijn. Maar dus ook benoemen. Ja, en op het moment dat je dan terechtkomt, want jij hebt dan binnen dat gesprek uh, aan de gast gezegd. Ja, ik, uh, ik, ik laat het er Geen allemaal het. in, ja. ik zend het allemaal uit. Ja. Uh, maar wat gebeurt er op het moment dus dat je veel meer materiaal hebt? Ik ga nu even naar Leo Siepen kijken. Veel uh, afleveringen van een leven lang gemaakt. Veel materiaal lang met de gasten gesproken. En dan moet je dat gaan uh, terugbrengen. Uh, terugbrengen 40 minuten. En, en ja. daaruit destilleren. Ja. Wat dan die 40 uh, mooie minuten gaat maken. Ja. Hoe doe je dat? Nou ja, die, al die bandjes afluisteren, nog een keer afluisteren. Ik schreef alle banden u, ook uit, hè, letterlijk uitschrijven. En dan ging ik op papier kijken wat de onderwerpen wat de thema's waren. En dat ging ik bij elkaar groeperen in de, de volmontage. En dan ging ik beluisteren of dat een soort evenwicht had. Uh, maar het allerbelangrijkste is denk ik dat je recht doet aan de persoon die je interviewt. Um, dat je daar ook um, een soort portret uit kan halen waarvan anderen zeggen ja dat is hem, hem of haar. Uh, en dan ben je goed bezig, denk ik. Ja, ook een soort kunstschilder dus eigenlijk. Ja, met het palet aan ja, wat je aangereikt ja. hebt gekregen aan materiaal... ga jij dat portret schilderen, ja. letterlijk of figuurlijk. Ja. Ja. Maarten, jij zit tegenover drie meester-interviewers, noem ik ze maar even. En uh, ze hebben hun sporen meer dan verdiend in dit vak. Je hebt ze nu heel even gehoord. Zou het aandurven met een van de drie? Uh, Laten we zeggen 24 uur. Dat is toch ook zo'n programma 24 uur ja, ja, ja, met iemand ja, ja. in één... Um... Wilfred de Jong. Ja. Wilfred de Jong, ja, ja. ja precies. Zou je het aandurven met één van de... Absoluut. Twee? Of met alle drie? Ook. Maar ik heb wel een paar vragen. Ga je gaan. Um, verkiezingen komen er weer aan bijvoorbeeld nu. En wat ik dan altijd bijzonder irritant vind... als ik dan een interviewer zie zitten tegenover iemand... die met zo'n campagne bezig is... Die, die, daar wordt een vraag gesteld, er komt gewoon geen antwoord. Sommige van die lui, van die politici, die beginnen gewoon te ratelen. En dan denk ik, dat Het komt door de media Ja, dat is, vind ik echt ongelooflijk. Ja. Wat, wat, wat vinden jullie daarvan? Kun je daar wat aan doen? Ik zit echt te wachten tot die iemand eens een keer zegt: nou even stil. Dit is de vraag, en daar gaan we het over hebben, anders ja. maar Dat is een beetje een moeilijke materie om politici te interviewen. Je had vroeger in de jaren 60, 70 uh, mensen als Paul Witteman... die politici heel hard ha aanpakten, vannacht, hmm. die werd ontzettend hard aangepakt. Maar die werd alsmaar populairder daardoor, um, door die harde aanpak... omdat ze dan de underdog en de, en de bovenliggende partij, het publiek, dat verwisselde. En um, dat was achteraf gezien geen goede aanpak. Dus het is een heel, heel lastig pakket om een politicus goed te interviewen, hm. denk ik. Ik vind dat namelijk, ja, dat komt er nou weer aan. Dat, dat zie ik best wel met Huiver weer. Hm. Uh, dan denk ik, krijgen al dat geratel weer. Terwijl ik echt best wel vragen heb die. En die worden ook gesteld, die hoor ik gesteld worden. Maar die antwoorden komen gewoon niet. Ja. het is natuurlijk wel een heel groot verschil of je iemand waarheidsvindend en, en, en confronterend gaat interviewen... of dat je inderdaad een persoonlijk portret maakt... waarin je de essentie van de mens naar voren wilt ja. laten komen. Dat is wel een groot verschil ook, denk ik. Ja. Dus, kunnen jullie dat ook, confronterend en waarheidsvindend interviewen? Ja, nou, wij deden oh. dat met Argos, ja. he, met de, het onderzoeksjournalistieke programma van, van de, de VPRO-radio. VPRO. Ja, maar een... dat ging op basis van heel veel documenten die je door ging vlooien... en uh, heel veel gesprekken voerden. En uiteindelijk kwamen daar conclusies uit en die legden je dan voor aan de politicus. En dan konden we er niet zo heel erg veel mee omheen draaien... want die feiten lagen gewoon boven, boven tafel. Daarom is het ook zo ontzettend belangrijk dat je, je heel goed voorbereidt. Ja, ja. Als ik iemand ga interviewen, dan, dan bel ik altijd minstens vijf mensen... die door de hoofdpersoon zijn aangedragen op mijn verzoek. En nog mensen eromheen. Want, want het is een heel raar genre natuurlijk, want je hebt maar één bron. En het is een adagium in de journalistiek. Één bron is geen bron. En dat kun je alleen maar ondervangen door je ontzettend goed voor te bereiden. De meest moeilijke politicus op dit moment om te interviewen, in noord is dus Mark Rutte zelf, de huidige minister-president. Want dat is werkelijk een. Glad als een aal. Zo glad als een aal. Een heel negatief voor Maar die is zo gepokt en gemazzeld. in de manier waarop hij met een vrolijke glimlach zo min mogelijk zegt. Er zijn interviews waarbij hij het ook net nadrukkelijk ook zegt. Ik zeg niet zoveel, zegt hij dan van tevoren of zo. En dan lacht hij er hard bij. En dan ja. lacht hij er hard bij. En die man heeft een zekere charme, een zekere vorm van ontwapening, he, ontwapendheid. En daar ontregelt hij dus zijn uh, interviewers mee. En dat is een uh, andere factor die ook een rol speelt. Je moet dus nooit vrije uh, compagnon worden met, um, met je, je geïnterviewde personen. En al helemaal niet in de sfeer van de politiek. Want dan ben je reddelers verloren. Maar het is toch ook uh, vaak zo dat een kracht tevens je zwakte is. Want uh, als politicus wordt Mark Rutte er ook op afgerekend dat hij alles maar weglacht. Nou, dat is niet gebleken in de populariteit die hij heeft. Uh, de VVD scoort nog steeds uh, behoorlijk. En dat heeft alles te maken met de stijl van Mark Rutte. Als je dat ook afzet bijvoorbeeld tegen die van zijn voorganger uh, Balkenende. Maar hij is zo knap in uh, precies weten dit niet, dat wel... En ook naar de betrokken interviewer en zo. Bokenet is bijvoorbeeld weer in de fout gegaan ooit... toen hij tegen collega Marielle Tweebeke, geloof ik, was het, zei... wat bent u toch ontzettend knap en zo, weet je wel. Hè? Toen liet hij even <lacht> iets van zijn persoonlijkheid zien... en toen werd hij ook meteen afgemaakt. Terwijl ik eigenlijk vond het wel leuk. Eigenlijk... Is het voor jullie als, als interviewers, jullie doen eigenlijk niks anders... is het mogelijk... Om, om een soort uh, uh, gouden formule te bedenken... om door die geliktheid alsnog heen te kunnen breken. Uh, dat denk ik wel, ja. Uh, ik kijk, ik kijk ik naar Koen. Nou, oké, okay, ik denk dat, um, los van die politici... maar um, wat ik heb, veel heb gemerkt bij het interviewen van schrijvers of beeldende kunstenaars... is dat je, wat Koen ook zegt, ontzettend goed voorbereid moet zijn. En dat betekent dat je ten eerste alle boeken van een auteur hebt moeten lezen. En ik heb ooit Hubert Lampo geïnterviewd. Die had anderhalve meter boeken. Daar ben ik maanden mee bezig geweest om niet alleen de komst van Jochem Stielen te lezen... maar ook die andere boeken van hem. En hij waardeerde dat enorm. Want hij merkte ineens dat er iemand tegenover hem zat... die uit de boeken iets had gehaald waar een gesprek uit voortkwam. Um, en dat merkte ik bij andere interviewers en bij andere journalisten... ook omdat het een gehaast vak is natuurlijk, minder. En uh, nogmaals, die voorbereiding is essentieel. En dat moet je alles uit de kast halen om dat ook goed te doen. Ik heb wel het vermoeden dat daarin dan uh, waarschijnlijk een teleurgang uh, zal plaatsvinden met betrekking tot uh, de kwaliteit van het interview. Omdat de voorbereidingstijd dermate wordt ingekocht. Het wordt steeds korter, ja. Steeds minder tijd. Om, uh... Ja, maar ik, ik geef een paar keer per jaar college aan studenten van de UvA. Het zijn allemaal jonge mensen van begin twintig. En er zitten echt hele goede mensen bij. Dus ik denk dat het vak ook over twintig jaar nog steeds op niveau beoefend zal worden, hoor. Dus daar ervaar jij geen enkele vrees in. Maar ook in de afzetmogelijkheden. Bij de kranten en bij de, bij de audiovisuele media? Dat kan ik niet beoordelen, maar in elk geval is, is de ambitie... Daar begint het. Het begint aan de kant van de journalisten... Die, dat je mensen moet hebben die bereid zijn om, om, de, om het goed te doen. Ja. Um, en, en, en dan zullen daar denk ik maar ook, ook altijd afdelen. Het er moet ook een aflemen. podium voor zijn. Ja. En, en dat zie ik toch in de loop van de jaren. Nou, kijk hier maar naar. Ja, programma. dat podium leven, inderdaad. Ja, ja. dat gaat steeds minder worden. Nachtvluchten was een podium om inderdaad heel veel uh, materiaal... uit het Nederlands, actief jaar. voor beeld en geluid... Ja. inderdaad uh, nog een, uh, een nieuwe uitzendingskans te geven. En ja. daar gaat dan weer een einde aan komen. Hoewel we natuurlijk hoopvol gestemd zijn... met betrekking tot de VPRO en wat zij oh. gaan doen op dat gebied. Maarten, jij, ja, ja, ja, Maarten Peters, tafelheer... hier bij Nachtvluchten op Radio 1 van Max. Nachtvluchten Noorderzon, moet ik zeggen... Jij zei, uh, ik heb wel een paar vragen. Je had er één over de politicus en hoe die zich wel of niet laat interviewen. Ja, een, een hele simpele vraag. De tools waar uh, de heren mee. Ik hoorde net, uh, jij zei net Koen, uh, over jouw cassette record. Ik weet van Margriet en van mezelf ook. Als wij een interview geven, dat we het erg prettig vinden dat het opgenomen wordt. Iemand die meeschrijft, het is mijn ervaring. Dan staat er eigenlijk altijd iets wat ik denk, waarvan ik denk... Dat heb ik helemaal niet gezegd. Maar dat is een interpretatie dan geworden. Dus ik vind... Waar, waar werken jullie mee? Ik neem het altijd op ja denk denkt, nou Gerard moet, hè, want dat is voor de radio. Je hebt toch een probleem als je alleen schrijft. En het kan ook live zijn zelfs. Hè? Dus ja. uh, ik doe het programma Anders Denkende... wat uitgezonden wordt op de zondagavond momenteel... tussen 11 en 12 van s avonds, uh, uh, nogal eens live. Maar ik neem het altijd op als, uh, als ik ergens ben uh, mm -hmm. op locatie. en uh, om, om meer dan één reden, omdat ik ook weet... dat ik een vraag soms wel drie keer opnieuw stel. Omdat ik denk van... Uh, ja, jongen, nou uh, ga jij mij toch makkelijker langs heen. Dit gaat niet gebeuren. Ik maak trouwens ook wel mee dat geïnterviewden het gesprek opnemen... Ja. als een soort dreigmiddel, ja. denk ik. Van, ik heb ook een als je me verkeerd citeert? Ja, ja. ja, ja, ja. ja. Mm -hmm. dat, dat komt ook voor. Ik, ik, vind het, ik hoop dan altijd dat ze het net zo zorgvuldig uitwerken als ik. Dat zou ik een hele leuke gedachte vinden... dat iemand ook dagen ziet te schrijven. Maar dat zal wel niet. En ik denk dat een hele belangrijke tool is, naar mijn idee... het empathisch vermogen inderdaad om inderdaad in iemands ziel te kunnen kijken. Om met aandacht en invoelingsvermogen... met nou, iemand mee te bewegen kijk, en soms een tegenbeweging te geven. Je moet niet bang zijn. Dat heb ik echt geleerd. Uh, laat ik, laat Moest ik jij dat, dat leren? Dat is iets anders dan empathisch vermogen. Ja, zeker. Maar laat ik starten met iets wat... Wat ik verrassende wijze van mijn vader heb, heb gekregen. Toen ik begon in dit vak. lang, lang, lang geleden. En uh, toen zei mijn vader een keertje tegen mij. Ja, kijk eens, Gerard. vragen stellen, dat is. dacht uh, dat is maar zo wat. Maar antwoorden geven, dat is zoveel moeilijker. En toen dacht ik bij mezelf dat ga jij nog eens even meemaken, zeg. Want vragen stellen, dat is werkelijk heel veel moeilijker... soms dan antwoorden geven. En toen, daar heb ik echt goed over nagedacht... en met mijn vader daar jaren over gesproken. Want hij volgde mij en zo. En daarin kwam vervolgens ook aan de orde, dat empathische vermogen... de manier waarop je met iemand omgaat. Alleen al de manier waarop je binnenkomt, bijvoorbeeld. Hè? Iemand de hand schudt. Wie zijn er nog meer in huis? Is er een hond, bijvoorbeeld? Hè? Uh, um, bijvoorbeeld onder geestelijke, hè? in een pastorie of in een bischoppelijk huis. Hè? Dan is het allemaal een beetje al hoog verheven. En dat speelt ook mee in zo'n interview. Moet je allemaal, allemaal in je kop houden om vervolgens... in, uh, in Maar de vraag... wat, wat moet jij dan met die hond... Nou, er zijn mensen bijvoorbeeld die heel erg naar die hond blijven kijken. Of, zo. of vinden dat de, de hond eigenlijk ook een. Uh, een plek in het interview moet krijgen. Ja, een deel van het interview is of zo, ja. Ja, hoor, zeker. Jij ja, herkent dat, Leo Siepen? Dat de hond een plek in het interview moet krijgen? Nou, meestal zeg ik van. Of die hond weg kan. Wanneer wordt een interview eigenlijk tot een gesprek? Wanneer merk je van, god, ik zit nou gewoon gezellig met iemand te praten? Nou, kijk, het grote probleem is natuurlijk dat je um, um, wel een band hebt... waar urenlang materiaal op kan, um, maar je hebt 40 minuten in de uitzending. Uh, dus je moet in je achterhoofd houden dat het een interview blijft. En als het een voortgangsgesprek zou kunnen worden... en dat is voor de krant misschien wat handiger dan voor de radio of de televisie... Mm -hmm. um, uh, omdat je domweg met het tijdsgebrek zit... Um, dus dat, daar, daar zit een soort spanningsveld in. Dus daar ben je toch wel alert op. Ja, het ja. het lijkt me zo, je zit lekker en dan in één keer... Krijg je, wat jij ook zegt de hele tijd, dan ga je, ga je die kant op. En ik zou binnen no time niet meer denken van... God, ik zou gewoon lekker gaan zitten kletsen. Maar het moet altijd ook een gesprek worden, vind ik. ik Al duurt het maar vijf minuten. Dat, dat, Oké. Okay. Dat voel je namelijk ook als je zelf interviewt. Uh, dan voel je dat er een vonk is. Dat er iets gebeurt. O, uh, uh, of irritatie, of uh, uh, je merkt dat je iets losmaakt bij die ander. En dan, uh, dan, dan til dan je, je het samen uh, boven zichzelf uit. Een, een, een grote ontregelaar, en een goed interviewer op dit gebied... is uh, onze vriend uh, collega Martin Tjimek. Uh, want uh, die is in staat om met een grijns van... Uh, ik heb jou door je uh, in een richting te, te loodsen waar je helemaal nooit had willen zijn. En dat doet hij dan met zo'n smile van... Uh, ja, dat, dat had je niet in de gaten, hè? maar uh, zo had ik dat al lang bedacht. Dus, dat is op zijn manier weer, weer knap en zo. Maar dit heeft ook alles te maken met voorbereiding. Kijk, maar, ja. maar, maar de koning van de ontregelaars was Ischa natuurlijk. Hè? Ja. ja. dat op was... die manier waarop hebben jullie daar ook enig idee van? Bij Ischa. Ja. Ik denk dat dat de manier was om iemand van tevoren al helemaal door elkaar te schudden. Waardoor hij zelf de onderdelen weer bij elkaar kon Maar hij heeft bijvoorbeeld ook trucjes uitgehaald in de serie Voor Vrij Nederland. met het echtpaar Smeets. Dat hij een cassetteband op tafel had staan. En toen zei hij: Ik moet even naar het toilet. Toen drukte hij de cassetteband uit. En dan had hij in de binnenzak een nieuwe cassetteband. En die zette hij in de wc aan. Toen kwam hij terug. En toen zei hij tegen Mart Smeets die chef van jou, dat lijkt me niet een echt een deugdelijke kerel. En toen keek Mark Smeets even naar het apparaat op tafel. Het stond uit. En vervolgens ging Mark Smeets helemaal los over deze... Ja, deze ja maar Smeets heeft zich nooit uh, be nee. Uh, be be bekocht Nee, gevoeld. maar het is wel een manier van... Ik vind het geen, uh, geen terechte manier van... Ja, maar het is, het is niet, niet, ik vind het niet helemaal... Uh, uh, uh, gepast om, om nu een minpunt alleen te noemen bij zo... Er zijn verschillende manieren om, om mensen ja. te interviewen. Ja. En bij Isra Meijer uh, had natuurlijk... Nee, je de, kan allerlei kritiek op hem hebben, maar hij was, we hebben het over derailleren... en dat deed hij ontzettend goed. Kijk, het is heel mooi als je ja. iemand uitnodigt... en die man die, die denkt, ik ben gebeld en ik ga mijn verhaal vertellen. En dan, uh, en dan zei hij gewoon van, uh, nou, zeg het maar. En dat iemand dacht, zeg het maar, u wou toch iets van mij weten? En dan, uh, zeg uh, maar niet. wat ik moet weten. Ja, het, het, hij kon dat heel goed en dat, dat werkt niet altijd. En soms sloeg hij daarmee ook gesprekken dood, maar het was wel spannend. Maar Leo, jij hebt het gevoel dat je altijd vanuit alle eerlijkheid uh, de situatie ja, zou moeten ik denk moeten dat betrachten. je met, met, oprechte, met een oprechte ja. visie iemand moet uh, tegemoet treden. En dat je dit soort trucs uh, moet nalaten. Want het keert ook tegen je. Vroeger of later het ja, keert het tegen maar, je. Maar, maar trucs zijn altijd... Uh, uh, Hele goedkope middelen natuurlijk. Je, je ja. moet het hebben van, van gewoon uiteindelijk is interview heeft alles te maken met wie je zelf bent. Ja, maar was het van Martin Schimek dan een truc om die brede grens op te zetten... en je ja, bewust te ontregelen? Dat, dat, Overigens uh, wel zeker. winnaar van de zilveren reisnitrofoon voor Schiemek's nachts. Een, absoluut, ja. Maar Martin die weet heel goed, wist heel goed uh, waar hij mee bezig was. Uh, Wanneer is het een truc en niet meer eerlijk? Wanneer is het een kunstje? Wanneer zou je kunnen zeggen, nou... Uh, echt... Uh, uh, nou, het, het, is, het is heel veel techniek gewoon, Nora. Kijk, het, het punt is namelijk... je moet ermee uitkijken... dat je met die dames en heren die je interviewt... op basis van enige vriendschap komt te staan. Want dan wordt het een gesprek zodanig... dat het een dat lief en vrolijk kan worden en zo. Maar je bent er wel met een boodschap. Wat, wat Koen ook terecht zegt... in termen van voorbereiding... heb jij gewoon uh, 35 vragen staan. En, uh, de derde de, de de, moet ook nog gesteld kunnen worden... want die kan misschien even belangrijk zijn als de eerste. En dan moet jij dus bedenken dat je met iemand een sfeer zoekt... waardoor eh, de, datgene wat je binnen wil hengelen sowieso gebeurt. Dat heeft ook te maken nog met andere dingen... als bijvoorbeeld, eh, wat zeg je tegen iemand, u of je? Ik heb bijvoorbeeld altijd afgesproken dat ik met, tegen iedereen u zeg. Op band... Op band. Ja. Achteraf kan je misschien wel eens je zeggen, zeker bij mensen die je goed kent. Maar altijd U, omdat ik uh, oude jongens, Krentenbos, zoals dat dan zo mooi heet, wil vermijden. En omdat de U. Pas ook betekent dat je iemand serieus blijft nemen tot het bittere eind. En dat is grappig. We hebben bij nachtvluchten nooit gebruik gemaakt van de U-vorm. Omdat ik persoonlijk de U-vorm veel meer vind passen bij confronterende en waarheidsvindende interviews. En het human interest uh, interview. Dat, wat wij bij nachtvluchten ja. uh, nastreven, zal ik erbij zeggen. Daarin zijn wij. Uh, wij, zeg ik, koop eigenlijk Barbara, Elbert en ik... Uh, vanaf eigenlijk seconde 1 heel erg in, in de persoonlijkheid. En uh, dus de jufvorm. Uh, uh, kijk, maar, dat kan ook passen bij uh, de tijdstip, hè, de nacht. Uh, maar uh, bij mij gold, iemand is uh, gehouden te zijn een andersdenkende... Nou, om het andersdenkende van iemand eruit te halen... moet je een bepaalde ernst in het programma... in de, in de, in de stijl van interviewers stoppen... die het beste met de U-vorm uh, kan worden uh, betracht. En dat, uh, of het nou Toon Hermans was of uh, Jan Siebelink of zo... Als ik, ik zei je tegen ze na afloop van tevoren, maar U zei ik omdat dat ook een zekere eerbied ook geeft... die vervolgens ook weer voor de geïnterviewde... voor de interviewers, sorry, weer van belang is... omdat je, je, je, je ziet dat zij... Het waarderen dat je ze serieus neemt. An oh, mag ik even iets vragen? Anders denkende dan wie eigenlijk? Oh, dat is meer een kwestie van uh, hoe de traditie van dit. Uh, hoe de historie eigenlijk van dit. Uh, de RKK is de gegaan. bischoppen. Uh, en dat... hoorde jij dan bij die bisschoppen of bij die anders denkende? Dan hoorde ik absoluut bij die anders denkende. Ja, groen, maar ja. Okay. Okay. Nee, nee, nee, maar dat heeft niet zozeer te maken met de bisschoppen, Want. Het programma wat ik, wat ik nog steeds doe is heel lang een KRO-programma geweest. Aha. Is pas later een RKK-programma geweest. En het zou helemaal verkeerd zijn om te denken dat uh, de, de, degene vanuit wiens constellatie het gemaakt wordt, enige inspraak heeft in het eind, eindverhaal, in de finale van het gesprek. Ja, Hebben heb jullie even weten? Ja. Ja. Hebben jullie wel eens in, in een situatie gezeten dat je dacht van, nou, dit interview, dit gaat niet lukken, dat je opstapt of dat je het aan gedacht hebt om op te stappen. Het je je straks over het de als die... je... Kijk, wat ik, ik heb nu... Uh, ik, heb nu uh, ik maak een serie die het kijk in de ziel. Maandag begint overigens de vijfde serie. Misschien mag ik het even roepen. Hè? Ja, Met, zeker. met artsen. Ja. En deze keer. En ik heb twintig artsen bezocht van tevoren... om te kijken, van heb ik, is er een klik? Ik heb er van die twintig heb ik er twaalf overgehouden. Omdat er bij die... Andere acht mensen zaten, waarvan ik dacht dat wij gaan dat toch niet redden samen drie uur met mm. elkaar. Maar overwege, dat is dan nog tijdens camera? een vooronderzoek, hè? Dat is nog ja. tijdens een vooronderzoek. Dat ja, vind ja, ik iets wil, ik wil dat je... voorkomen dat, dat wij straks tegenover elkaar zitten en dat er niks is. Nee, dat begrijp ik. Maar het, het kan natuurlijk voorkomen dat je helemaal geen tijd of geen ruimte hebt... voor een dergelijk uitgebreid vooronderzoek. En je krijgt iemand in de schoot geworpen. En daar moet je het het komende uur mee doen. Het heeft vooral te maken met als iemand zich niet aan zijn afspraken houdt. Als ik voor Vrij Nederland bij iemand kom... dat is wel eens gebeurd. En ondertussen blijkt zo iemand de dag daarvoor... door Elsevier geïnterviewd te zijn, tegen alle afspraken in. Dan stap ik op. Dat heb ik wel eens gedaan. Want dan vind ik gewoon dat iemand zich niet houdt... aan wat we hebben afgesproken. Een, een ander probleem is... Uh... Jij vraagt nu: Komt het voor dat je denkt, ik ga eens uh, opstappen? Nou, er is een categorie uh, te interviewen: mensen waar het knap lastig is om die spanning erin uh, te houden. En dat zijn uh, voetballers, en wielrenners, en cliché-mannetjes. Uh, nee, maar dat is: kijk, die hebben eens de, maken de indruk eigenlijk niet zo erg geïnteresseerd te zijn. Uh, hebben soms ook onvoldoende te melden. Uh, en er zijn om redenen die niet met het interview te maken hebben... maar hun status of zo ineens erg uh, hotspot en zo. En... Maar sorry Gerard Klaas, ik ga je even onderbreken. Het grappige is dat wij daar uh, vannacht... juist het tegenovergestelde voorbeeld van hebben gehad. Mooi. Een voormalig profvoetballer bij Volendam. En hij heet André Stuit en hij is momenteel verkeersleider. En hij heeft hier gezeten en we vonden het eigenlijk jammer... dat we het gesprek <lacht> al moesten afsluiten en afronden. Nou ja, Heb ik gelijk of niet, Maarten? Uitzondering bevestigt de ja. regel, maar eh, ik heb het toch wel regelmatig, niet op tijd, regelmatig met sommige wielrenners en voetballers gehad dat ik dacht jeetje zeg, hoe kom ik de tijd door? Eh, en dan toch zorgen dat het boeiend eh, en, en spannend eh, blijft. Leo, heb jij het wel eens meegemaakt? Hoe kom ik de tijd door? Nou, misschien wel. Ik kan me niet zo goed herinneren. Meestal heb ik toch met veel materiaal kom ik thuis en uiteindelijk kun je toch in de montage heel veel doen. Ja. Dat is ook. Um, en dat kun je ook heel veel redden. En je moet ook altijd zorgen dat je een goed boek bij je hebt natuurlijk. <laughs> Van die persoon die je aan het interviewen nee. bent, om een beetje te zien. Nee, maar wat maken. Valt wel zo is, niet iedereen is geschikt voor elk medium. Ik interviewde voor, voor de NRC twee maanden geleden Jan Wouters. Die is op televisie en op radio. Ja, dan denk je toch na twee minuten: van nou weet ik het wel. Als je rustig met hem praat en je maakt er een krantenstuk van. dat is een hartstikke uh, interessante man. Of hartstikke een heel echt een bijzondere man met een verhaal. Dat komt er niet uit op televisie of op de radio, maar wel als je het opschrijft. Dan zit je toch naar, zit je een stuk te lezen dat je onthoudt. En hoe dat weet je, je dat deed. van tevoren? Hoe, hoe, hoe kom je erachter? Nou ja, uh, dat, dat weet ik niet. Ik heb het niet getest door mensen een ja. voor de televisie te interviewen. Ik ging ja. erheen voor de krant ja. en dacht, als ik dit zou uitzenden, zou niemand het willen horen, maar als ik het uitschrijf... Wel, willen mensen ja. het wel lezen. Ja. Zijn mensen vrijgevig geworden in antwoorden, de afgelopen... Omdat, ja, tenminste, volgens mij zit werkt in een tijdperk... Iedereen komt op tv. Ja. Iedereen wil er ook. Iedereen wil alles geven. Alles. Merken jullie dat ook? Ja, dat is ook een beetje een vervuilend element wat, wat is opgetreden. Dat mensen al heel snel denken... Uh, hij wil dat ik alles geef wat ik ja. heb. Uh, hij wil ook graag dat ik huil waarschijnlijk. Nou, als mensen dat hele theater in de eerste tien minuten... al aan je voorbij laten trekken... dan weet je dat het dus een heel slecht interview gaat worden. Want ik wil, ik wil wel dat er iets gebeurt bij iemand... maar ik wil er ook voor gewerkt hebben. En als iemand het bij voorbaat al uitgestald heeft staan op tafel... als ik binnenkom, dan ga ik liever weer weg. En los daarvan, iedereen heeft het ook al uitgestald staan op internet. Dus welke toehoorder dan ook... heeft driekwart van wat er te melden is al lang gelezen... Op Facebook, op Hypes, op Google. Ja. En hoe kom je dan verder dan datgene wat we toch al wisten? Ja, maar dat het, wat je over iemand gelezen hebt... is natuurlijk niet het eindpunt, maar het beginpunt. Ik bedoel, dat kan een onderwerp zijn waarvan je denkt... daar wil ik meer van weten. En iemand schrijft het nooit zo op zoals jij het gevraagd zou willen hebben. Dat je denkt, maar waarom dan altijd dat onderwerp? Wat is dat dan? En... en dus dat opent eerdere deuren dan dat het ze sluit. Ja, vind je? Ik vind het soms... Uh, juist omdat alles op straat al ligt... Uh, maar, maar, maar, wat, vind dus, ik dat we al bijna veel op de hoogte zijn. Kun je een voorbeeld geven? Ja, je kunt ongeveer alles vinden over iemand. Dan... Ik, ik niet. Ik moet vaak ontzettend mijn best doen om aan dingen te komen. Ik bedoel, ja, je kunt wel ja, een hoop vinden, maar dat is niet de wat De sociale media, dat is toch wel een klein miniem stukje informatie... wat je van iemand krijgt. En nogmaals, als je een schrijver interviewt, dan ga je al zijn boeken lezen... Ja. En die staan niet op Facebook. Kunnen en... jullie op deze manier jullie vak nog voortzetten? Hè? Dus met deze intensiteit van voorbereiding en, uh, en, en deze heftigheid van je... Inlezen en involveren met de geïnterviewden. Nou, ik werk nu voor een stichting in, in Groningen, Stichting Beeldlijn. Die maken documentaire films, vaak over kunstenaars en, en schrijvers. Uh, afgelopen week, uh, of het anderhalve week geleden, is, is Koppland overleden. No. Uh, daar hebben wij een documentaire over gemaakt. Uh, ik heb ongeveer een half jaar gedaan om met hem in een soort voorgesprek, elke zondag in glimmen. No de lijnen uit te zetten. Wat gaat dat worden? Het was een beetje een moeizame man om ook, uh, uh, daar hem zover te krijgen. Uiteindelijk is het gelukt en het is een heel mooi portret geworden van Kopland. Van, uh, um, dat doen wij nog steeds voor Beeldlijn. Heel veel research. Uh, daar proberen we ook de gelden voor te krijgen. Dat wordt steeds moeizamer natuurlijk vanwege de crisis. Um, maar we vinden dat wel van belang. Omdat je daarmee ook uiteindelijk een goed resultaat krijgt. Kijk, Er zijn um, ook nog altijd, um, Nora, mensen die uh, zich never tot bijna nooit voor een interview lenen. En dat is weer een ander deel van dit vak. In mijn persoon bijvoorbeeld... ik heb um, bij een heleboel interviews um, gedacht... Er, het gaat gebeuren. Uh, en dan zegt iemand nee. Bijvoorbeeld is Rijk de Gooier. Uh, lang geleden, Rijk de Gooier, die zei... Uh, nadat ik hem al zes keer had gebeld, elke keer weer nee. Zodat ik bij mezelf... Rijk, je weet het nog niet, maar uh, het antwoord is ja, alleen dat weet jij nog niet. En op een of ja. moment zei hij ja. En toen vroeg ik aan, Rijk, en waarom zeg je nou ja? Toen zei hij, ja, kijk, jij hebt zo ontzettend aangedrongen... dat kan niet anders dan een leuk gesprek worden. En wat hebben wij daar in de Nieuwe Jonkenstraat in Amsterdam... eigenlijk uh, gierend van het lachen in dat interview uh, uh, gezeten. Maar bijvoorbeeld Rutger Kopland... Maar even tussendoor ja. een vraagje. Ja. Is het dan ook echt zo, dat heb je... Misschien een beetje in vertrouwen gezegd, maar dan doe ik even een trucje. Is het dan ook echt zo dat je heel af en toe de betreffende geïnterviewde hebt gezegd... ja, zeg dan nou maar gewoon ja, want dan komt het ook nog een keer op Radio 1 langs. En niet alleen maar op 5. Uh, dat heb ik denk ik één of twee keer gezegd, ja. Omdat dat hielp omdat er, er zijn ook uh, te interviewen mensen die zelfs dat verschil weten. <laughs> maar nog even Rutger Kopland. Ik, ik vind het bijzonder dat Leo uh, op zijn wijze met, uh, met Rutger Kopland... Uh, uh, oftewel het mooie gesprek gemaakt heeft. Uh, wij komen af en toe uh, voor mensen te staan die uh, door de dood ons zijn komen te ontvallen. In mijn rubriek heb ik er minstens 700 geïnterviewd. En Rutger Kopland heb ik tien jaar lang... Wel eens enkele, enkele keer gesproken. Een maand voor zijn dood. Dus nu een maand geleden belde ik hem. Toen zei ik, um, um, meneer, meneer Van der Hoofdakker... Um, het moest nu maar eens gebeuren, het interview waar hij al lang over spreken. Toen zei hij tegen mij, u bent te laat, want ik ga dood. En vervolgens zei hij tegen mij, u heeft dertien jaar de kans gehad en dat is nu niet meer nodig, want ik ga dood. Toen dacht ik, dit kan toch niet kloppen, dit. Toen heb ik echt een tijd met hem gesproken... en dan heb ik, een, heb ik iets gedaan wat ik wat vaker gedaan heb... om bij mensen binnen te komen. Koen en Leo zullen dat misschien herkennen. Dan zeg ik, akkoord. Dan zal het geen gesprek worden. Maar, ik wens u wel de hand te drukken. Ik, de eerste en de beste keer dat ik in de buurt van Glimmer ben... Uh, met uw goedvinden kom ik langs. En dan schud ik u de hand. En... Dat heeft in een paar situaties ertoe kunnen leiden... dat er later nog een sprakkelend interview kwam. Dus je moet ook technieken hanteren van binnenkomen. En dat heeft mij in sommige gevallen tot mooie journalistieke prestaties doen leiden. En je moet heel lang willen aanhouden. Je moet ook je best doen om iemand... Uh, ik, ik vind voor mezelf... Uh, uh, ik, ik, ik, ik heb... Ik wilde ontzettend graag uh, van Cote de Bie portreteren. portretteren. Nou, dat heeft jaren geduurd voordat ze ja zeiden. Maar als je iets echt heel graag wil, dan, dan, dan moet je volhouden. En was het dan uiteindelijk zo dat ze dat ook alleen maar wilden op deze manier... in combinatie met beelden en in combinatie met andere medewerkers? Dat, dat, dat is het begin met ja of nee. Hè. Dat, dat, ze gewoon, dat mensen zeggen, nee, dat willen wij niet, want we hebben het ook nooit gedaan. Nou ja, en dan kun je zeggen: van ik vind het belangrijk dat het toch een keer gebeurt. En op een dag ja, zeggen ze dan toch ja. En dat, dat zijn hele mooie dagen hoor. Daarom ben je journalist geworden. Ja. Zijn er nog andere droomgasten die jullie in je hoofd hebben? Leo Sippe? heb jij nog iemand in je hoofd waarvan je denkt: ja, dat moet echt nog een keer gebeuren. Dat ik daar een persoonlijk portret van kan schilderen. Zoals je in een leven lang zo nou, vaak gedaan hebt. Vorige week kreeg ik het aanbod om een portret te maken van Driek van Wissen, de voormalige dichter des Vaderlands. Er wordt volgend jaar in de stad Schouwburg en Groningen een hele grote manifestatie rond hem gehouden. Een soort hommage aan, aan Driek van Wissen. Maar er is al nooit een goed portret over hem gemaakt. Um, dus ik dacht, van dit is misschien wel een uitdaging om postuum, weliswaar, um, om daar een mooi portret van te maken. En Koen, heb jij nog een gedroomde gast? Nee, nou ja, het is een beetje versleten om te zeggen, maar ik vind het onbegrijpelijk dat er in de 32 jaar dat, dat ze aan de macht is, tussen steeds, nog nooit een heel erg goed interview... met Beatrix is gemaakt. Dat moet toch een keer gebeuren, zeg. Dat zou een droomgas zijn. Wie weet luistert Beatrix wel ik... naar Nachtvluchten op Radio 1. Dat is dan meteen de laatste keer, vanochtend op 28 juli. Maar ik, ik vind dat je gelijk hebt, dat zou een keer moeten. Maar dat zit waarschijnlijk zo vet onder de plak van allerlei protocollen... dat het misschien helemaal niet boeiend kan worden... Of tegen de tijd dat ze maar oud die vrouw is zich dat niet meer te realiseren. Maar die vrouw heeft natuurlijk een ongelooflijk verhaal. Ze heeft, uh, ik weet het niet aan mijn hoofd, zes premiers meegemaakt. En ze zit er al heel lang en ze heeft ook privé natuurlijk ontzettend veel meegemaakt. Ik wil dat verhaal horen. Het is een hele, hele intelligente, bijzondere vrouw. Die al 32 jaar een, een constante factor is in dit land. Is het realistisch of blijft het een utopie? Weet, weet ik niet. Het is niet de we zijn er mee bezig. Maar als oh, dat zo zou zijn, dan wil ik die niet kwijt. Okay. Gerard, een gedroomde gast. Ja, uh, ik heb een, in dit moment heb ik een lijstje van uh, kandidaten die tot nu toe geweigerd hebben. Dat zijn er betrekkelijk weinigen. Sommigen die hem uh, werkelijk schaterend immiliseerd uitblachen en zeiden: van uh, Dit gaan wij mooi niet doen. Een van hen is bijvoorbeeld, en ik hoop dat zij nu ook luistert, Martine Bijl. Die, uh, die doet het alleen omdat ze er zin in moet hebben. Maar en mijn, uh, mijn uh, gedroomde gast is eigenlijk uh, prinses Maxima. Die heeft natuurlijk heel veel te vertellen. Uh, heeft uh, invloed en uh, is, uh, is een belangrijk Nederlandse. Um, dat zou ik graag uh, willen. En het heeft mij zeer gespeten dat Hella Haase mij ontvallen is. Dat heb ik ook nog uh, vaak geprobeerd. En ik was er dichtbij. Nou ja, dan moet je mee leren leven in dit vak. Hoe doe je dat om daarmee te leren nou, leven moeilijk, met die gemiste kansen? Dat is uh, moeilijk. Uh, in, in, in, ja, dat heeft ook te maken met die nieuwsgierigheid. Ik hou heel goed bij wie er in dit vak allemaal voorbij komen als te interviewen mensen. En als ja, gezegd, ik heb er heel veel gehad, maar Hela dan alleen aan de telefoon. En uh, ja, dat is lastig. Dat gaat niet meer. Karel Appel is precies hetzelfde, maar Bernhard had weer gedaan en al dat soort mensen. Um, iemand die uh, ook geweigerd heeft bij mij, is uh, tot nu toe. Uh, en op een gegeven moment heb ik er dan ook gewoon geen zin meer in. Want uh, dat is Paul de Leeuw. Uh, dat is ook een ontzettend moeilijke jongen om te interviewen. Wil je een goed gesprek met hem maken? Ik, Maarten, je, ja, ja, ja, Maarten ik, Peters zit nog steeds naast me. Maar mag ik je? Wil jij een hele? Heb je een ja. prangende vraag? Ja. <laughs> oh, Oké. Okay. Ik wil wel iemand naar voren schuiven van, waarvan ik vind dat die absoluut geïnterviewd moet worden. Oh. Voordat die. Uh, dat is een hele oude vrouw. Truus Menger. Ik weet niet ja, of je haar ja, kent. Ja, ja, zeker. De dus, zetvrouw. Ja, zeker. Ja. Dat is echt uh, mijn tweede verkering noem ik haar altijd. En ik vind, ik zit altijd de lobby bij iedereen. Ik wou dat die eens een keer goed te grazen genomen werd. Maar volgens mij is het ook wel geregeld. Heel, heel, heel, heel ja. vaak, maar de gewone is gewoon... Ze heeft nog zoveel te vertellen. Je jou. bedoelt gewoon door een van deze drie kanjers moet Bijvoorbeeld, dat gebeuren. Ja. Ja. Nu jij uh, bijna een uurtje hebt kunnen luisteren... naar Gerard Klaassen, Koen Verbraak en Leo Siepen. En ik vraag jou opnieuw, 24 uur... Durf je het met alle drie? Of met één van de drie? Ja, dat zijn toch geen enge mensen, hoor. <laughs> nee, dat lijkt me een ontzettend leuk gesprek. Ja, voor... ik, vind, ik vind een interview altijd een gesprek. Maar ja, dat is ik dat... vind dat ja, ook. Ja. Ja. Maar ik kan me vanuit het metier heel goed voorstellen... Uh, dat wanneer je een voorbereiding hebt gemaakt... En uh, zoals uh, Gerard uh, het noemt, er moet wat gebeuren. Er moet iets ontstaan. En het moet uh, de kwaliteit van een interview hebben... in plaats van slap uh, kletsen met een kopje te... Mm -hmm. Ik snap dat wel. Ja, ik snap dat. Daarom kom ik nog, toch nog terug op truus. <laughs> ja, nee, dat vind ik echt belangrijk. Ik, ik heb mijn vorige week nog met haar naar Artis gegaan. We hebben En die, die kan zo... Die vertelt dingen dat ik denk... dat dat zou eens echt goed opgeschreven moeten worden. En er wat nou, doorgevraagd. Je, je hebt uh, groot gelijk hoor. Het, uh, het, ik heb een lijst ook van mensen uit de categorie Tweede Wereldoorlog, waar ik het nog veel van gedaan heb. Elke keer is dat een heel bijzonder gesprek geweest met dat soort mensen. Maar haar heb ik nog niet gedaan. En jij brengt mij nou op een idee. En ik ga het nog uitvoeren ook. <laughs> ik heb haar nummer, ik geef okay. het je met alle liefde. Kijk, hier ontstaan dan toch weer dingen bij nachtvluchten... die met de toekomst te maken hebben. Misschien willen jullie nog heel even blijven zitten... want ik wil ook nog wel even graag van jullie alle drie... een tip voor de toekomst ontvangen... of wat jullie eigen toekomstplannen zijn. Uh, aanstaande maandag begint in ieder geval Kijk in de Ziel... met uh, Artsen van Koen Verbraak. Jij bent bezig met Rutger Kopland, met die uh, documentaire. Oh, ja, geweest. En ja, Driek Wisse, oh, dat is ja. toen. Ja, die, en wanneer, die konden we ook nog opnieuw ergens bekijken, toch? Vorige week is het herhaald bij met u van Wolf. Ja, de, maar het Campus. staat ook ergens op een site? Uh, nee, het staat niet op een site. Ja, hij staat op EU1-tv. Daar kun je hem ook EU1 nog. EU1-tv. Ja, dat ja, nou, zijn niet gemist, denk ik ook. Hè? Nee, dat is hier van afgehaald. Okay. Dat is een eenmalige uitzending geweest. We gaan even naar een andere collega uh, luisteren. En dat is uh, Jeroen Wielaert... Nou, ben ik alleen even kwijt, want die had ook een hele mooie documentaire gemaakt. En misschien heb ik... een, Ja, hier, collega Jeroen Bilaat. Ja, die kennen jullie natuurlijk ook. Hij is af en toe te beluisteren geweest bij Nachtvluchten... met inderdaad bijzondere documentaires. Dus een voorbeeld daarvan is Mijn Buurman Milosevic. Dat is een zoektocht naar de verhalen achter het Milosevic-regime. En de historisch belangrijke datum 5 oktober 2000... die hebben we onlangs in Nachtvluchten ten horen gebracht. Van hele andere orde, dat zijn zijn bijdragen gedurende de Tour de France... op het hilarische afzoek bij Willen zeggen. Kortom, een heel veelzijdig en gewaardeerd collega. En we gaan van hem een column horen. Dat is uniek, want bij de NOS komen die dus niet meer langs. Maar gewoon bij Max, in nachtvluchten, laatste ronde. De nacht valt in veel gedaante, met veel belevingen, gevoelens, geluiden. Als donker onderdeel van stilte is die inspiratie voor zangschrijvers van ver of van dichtbij. De nacht is voor luisteraars in allerlei stemmingen. Dat maakt de nacht zo aantrekkelijk, zo spannend, zo aanlokkelijk. Vooral als de nacht niet slaapt, als het bij donker dag is. Straks is het nacht, zong Neil Young, om de schrik te verwerken over een vriend die doodging. Heel melancholiek. Het was ook het gevoel dat Tony Joe White bezong. Neon says a flash, taxicabs and buses passing through the night. The distant moaning of a train seems to play a sad refrain. down in Oh, I believe it's raining over the world. Een zanger alleen met zijn gitaar zoekend naar een slaapplaats op een regenachtige nacht in Georgia. De geliefde is ver weg, het licht van taxi's glijdt langs, in de verte komt een trein aan. Zo is het overal. Dan moet een mens het toch redden met zichzelf. De nacht maakt filosofisch. Vooral als het regent en niet alleen in Georgia. Als in de nacht het maanlicht schijnt is er het verlangen naar nabijheid, naar Harmonie na het gevoel van de dag. Over pijn zien op leeftijd van Robert Zimmerman alias Bob Dylan. Dan komt het goed, is er vrede na de onrust. De nacht is een beloning na een dag vol hard werken onder de hete zon. Dan is er de honger naar liefde die beantwoord moet worden een nacht lang. Want de nacht is er voor geliefde, zong Bruce Springsteen. De nacht houdt veel beloftes in, maar daar wordt ook soms dubbelspel gespeeld. dat in het donker pijnlijk helder wordt. De observatie is van John Rabanek, beter bekend als Dr. John the Night Tripper. Such a night! Such a night. Hij dacht dat hij kans maakte bij een leuke vrouw, maar toen kwam ze opdagen met zijn goede vriend Jim. Het beste is om van de nacht een feest te maken, na twaalf. shine. Dan zijn er persikken met slagroom, wordt er gezwaaid met tamboerijnen, is er luim en lastenpraat, maken we een tentoonstelling. Na uur gaan we los, bedacht J.J. out. De nacht is een schuilplaats, biedt ontsnapping voor mensen zonder taken op de dag, de tragische helden van Jacques Brel. Hun onmacht is hun hoogste macht. De nuttelozen van de nacht. Kom, dans met mij. Vriendin, kom hier, vriendin, kom hier, kom hier. Nee, nee, blijf. Kom. Dans. Altijd zal hij plaatsmaken, de nacht. Als de vluchten voorbij zijn, is er hoop op een nieuwe lente. De onvergankelijke overtuiging van Jim Morrison. Dat zijn nog eens mooie bijdragers, Jeroen Wielaert. En uh, speciaal voor nachtvluchten, de laatste vlucht. Een mooie, muzikale column. En prachtig gesproken. We hebben ons hiermee opnieuw laten verrassen. En, en ook luisteraars gaan we weer verrassen. Want wie weet komt er wel een van die berichten langs. Ik ga eens even naar de tas. En dan haal ik hem eruit. Oh, kijk. Maarten komt naast mij zitten. Bericht van een luisteraar. Alsjeblieft, jij mag hem voorlezen. Bericht. Beste Nora en redactie, langs deze weg wil ik jullie laten weten dat ik het echt verschrikkelijk erg vind dat jullie programma stopt. De mooiste radioavond van de week verdwijnt. Wat een gat zal dat slaan in mijn gewoontelijst. Voel de heimwee nu al opborrelen. Gets wat balijker van. Daarom, des te meer, bedankt voor al die prachtige, leerzame en inspirerende uren radio. Het gaat u allen hopelijk goed. Een hartelijke groet, Caroline van Wering te Amsterdam. Ja, mooi. En dat compliment is dan eigenlijk natuurlijk ook aan de drie heren die hier aan tafel zitten. Leo Siepe, Koen Verbraak en Gerard Klaas. Jullie blijven nog eventjes uh, voor de toekomstplannen hier naast mij zitten. Want jullie materiaal heeft natuurlijk in nachtvluchten vele mensen weten te verrijken de afgelopen jaren. Goed, het is um, nou één minuut voor zes al. En dus we sluiten dit uurtje eventjes af. En zo meteen in het volgende uur ontvangen we Media Duizendpoot en Radio 509 chef en ook een beetje nachtvlucht- en Peter Kroon. Ik zeg altijd de meestermopperaar, maar zelf zegt hij ik ben realist. Met hem hebben we alle jubilea mogen vieren en eh, nog nooit op zo'n mooie locatie als hier, Luchtverkeersleiding Toren op Schiphol. We gaan even luisteren naar een kort journaal en in het volgende uur ook nog even tijd voor Martin Beringer van Luchtverkeersleiding Nederland en eh, nogmaals de drie heren. En Maarten Peters gaat ook een muzikale bijdrage leveren. En Edwin Rutte heeft een column verzorgd. Kortom, genoeg om er even bij te blijven. Graag tot zometeen.